11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journal. Het kabinet gaat de koopkracht van ouderen repareren. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Het Centraal Planbureau verwacht dat de koopkracht volgend jaar gemiddeld iets vooruit gaat, maar die van gepensioneerden iets achteruit. Hoe het kabinet dat gaat oplossen, wordt duidelijk op Prinsjesdag. De Duitse luchtmacht bereidt zich voor op een eerder vertrek uit Turkije, meldt Der Spiegel. Duitse straaljagers maken gebruik van de Turkse basis in Chilik om de om aanvallen uit te voeren op IS in Syrië. Maar Turkije is woedend omdat het Duitse parlement besloot haar Armeense volkenmoord officieel genocide te noemen. Volgens Der Spiegel zijn er plannen om de Duitse vliegtuigen te verplaatsen naar Jordanië of Cyprus. In het zuiden van Japan heeft een vrachtwagenchauffeur die Pokémon Go speelde een voetgangster doodgereden. Een andere vrouw raakte gewond. De man werd gearresteerd. Hij zei tegen de politie dat hij was afgeleid omdat hij Pokémon zat te spelen. Om een vliegtuigvrak te kunnen bergen is bij Lemmer een stukje IJsselmeer droog gelegd. Daar ligt een wrak van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen maand is er een damwand rond het wrak geplaatst en vandaag is het water eruit gepompt. De explosieve opruimingsdienst zal de bommen opruimen. Deze zomer komt in de top 10 van warmste zomers ooit, meldt weer online. Sinds het begin van de metingen in 1901 werd het maar in acht zomers warmer. Vandaag wordt het mogelijk de warmste 25 augustus. In de beeld kan het 32 graden worden. Het dagrecord daar staat op 31,1. Supermarktketen De Deleuze heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De Nederlandse en Belgische supermarktketen hebben de cijfers... over deze periode apart gepresenteerd omdat de fusie pas eind vorige maand rond was. Vergeleken met vorig jaar maakte Ahold 7% meer winst, 450 miljoen euro. De winst van Deleuze steeg met bijna 12% naar 227 miljoen. Het weer opnieuw tropisch warm, lokaal 35 graden. In de middag aan het strand, wind van zee. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A9 naar Alkmaar. Bij Velsen staat 4 kilometer. En de andere kant op richting Amstelveen staat er 3 kilometer file. Op de N201 richting Zandvoort is het langzaam rijden tussen Heemstede en Zandvoort over 3 kilometer. En de N205 richting Heemstede staat bij Heemstede ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 FM! Die FM Zandvoor! FM Zandvoor. 106.9 FM. I'm Na madrugada dan, volaar. Até o show, ga gata me liga, maar pra balada. Quero curtir com você na madrugada dan, volaar. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Tchê Die gost zijn, joga dan praxima en balansen. Beleven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl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 I'm with you. ZANG We're ah. Así yo sé que te va a encantar, Mueve, dale,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 het is ja, wij. Ik bestang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg no tengo. Bitch, nikkert, no quiero. Hangen met mensen, keren. Hier, neem Spaanse tfoek. Donde sta mi dinero? Ben als nooitjes en tot ziens. Vetvelente, nu kan nooit vriend. Los gezelligitos, donde genitos. Oh, Costa del Sos. Los Gitos. ¿Dónde está Janitos? Oh. Costa -Sos. Hola supermarkt, de bankos por aquí. Let's get Spanish. la get, get Spanish on. Get Spanish on Hola, supermercado. La banco's por aquí. Let's get Spanish, From get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on claro que si, sí. claro que no. Los jóvenes, de la de de de Let's get de de de de de de de de de de de de de de de de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 costa del de sol de los gestelajitos, donde estan oh costa del de sol hola supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish it's spanish get spanish, on. Get spanish on the hola supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish it's spanish get spanish, on. Get spanish on the Supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish on. Get Spanish Hola Supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish, on. Get Spanish Yes, this is Harold friend of I'm sure trying to use this to know only stage around town with me. To make the streets and music. Let's go crazy. Do a song. Oh my. We're right. Maria is a